OC, de fabrikant van printers en kopieermachines, heeft nog steeds last van de recessie. In het derde kwartaal daalde de omzet met 10% tot 630 miljoen euro. Het verlies kwam uit op 25 miljoen. Dat is iets meer dan vorig jaar. OC meldt dat de Europese markten de afgelopen maanden verder zijn verzwakt. Kantoren snijden in de kosten en geven minder uit aan zaken als kleurenprinters. In de grafische sector verkocht OC wel meer apparatuur. Het concern denkt dat het ook het vierde kwartaal moeilijk wordt... Oostzee is het eerste grote bedrijf dat de cijfers over het derde kwartaal naar buiten brengt. Dan het weer bewolkt we en af en toe regen of motregen, vooral in het noorden. In Limburg is nog even zon, maximaal rond 13 graden. Dit was het NOW. Holland Casino Zandvoort, nu een nog mooiere gelegenheid om uit te gaan. Herontdek het nieuwe stijlvolle interieur van Holland Casino Zandvoort. Met gevarieerd live entertainment, een modern restaurant en leuke themafeesten. Kom dus lekker loungen in het compleet vernieuwde Holland Casino Zandvoort.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 Hartelijk welkom luisteraars bij Golden CFM. Iedere maandag om de maandag live met muziek van voor 1975. ...op zondagavond en maandag om de maandag. Techniek Daarlefferts, de techneut, der techneuten in Zandvoort en zeer wijde omgeving. Goedemorgen, dit is een uh, ja, goede Golden CFM, maar uh, niet op de maandagavond, maar op de zondagochtend. Nou, er is geen, helaas geen jazz, dus ik moet even invallen voor iemand. En, maar we gaan wel lekkere uh, oude muziek draaien, dus luister maar mee.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 When wiper slapping time. I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, done I and nothing, honey. Bobby. to my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 Ruiters geleden, vier ruiters gereden, vier ruiters met oorlog en gegeven. Waarom laat u mij van hem houden? Als u ons toch hiermee weer scheet? Ik moet daar een kind van hem dragen, en ik ben er mijn liefste niet kwijt. Not like it's red meat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 I'm